Gisteren begon de campagne voor de Afghaanse presidentsverkiezingen die eind september worden gehouden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De afgelopen weken waren er drie aanslagen in de Afghaanse hoofdstad die werden gepleegd door IS en de Taliban. Het weer. Eerst behoorlijk zonnig, maar geleidelijk komen er stapelwolken. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen is het zomers warm en dan is het eerst overal zonnig. Later valt er mogelijk een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Die is op vakantie. En ik had, ik had gedacht, Hij had het me in september op vakantie laten gaan. Maar goed, dan gaat die auto er toch mee op. Maar hij is nu met vakantie. Nou, misschien komt hij volgende week nog een harnekje bij je. Ja, ja, ja. ja, ja kan ik, ik meteen wel. zien. Maar in ieder geval, en die, die, ja. Ik zeg, man, heb je niks anders te doen? Om je druk te maken over een uh, geflechte tafel. Ja, sorry hoor, maar ik, ik zie uh, ongeveer uh, 300 problemen in zijn antwoord.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 Heb ik ook al gezegd, maar... Ging niet door. Gaat... Ging niet door, nee, ja. nee. nee. nee, nee. Goed, jouw tafel staat... Nee, het is op. nog een probleem, want we krijgen natuurlijk een nieuwe boulevard. Ja, dat wou En dan, ja, wou... Wou... dan zie je ook... Oh. Da Daar okay. wou ik naartoe, want... Um, die tafel die is nu heel erg mooi. <coughs> jij uh, uh, zit op de boulevard... Die, uh, die heringericht gaat worden. Niet praktisch, maar wel heel erg mooi, zegt de architect. En... Jij hebt ook nog het idee dat je dan een kiosk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 dat we de laatste tijd, want ik heb tegen die Chris gezegd... kijk, euh, je moet wel die weg zo maken dat we erop en af kunnen rijden. Ja. En dan heb ik gezegd, weet je wat je doet? Dan rij je een keer met mijn zoon mee. Ja, je... En toen is hij naar mijn zaak gegaan in de Curiestraat. Toen is hij meegereden met Thomas. En toen hebben we het uh, ritje gereden. Ja. Uh, Zoals jij was er, vanuit de Curiestraat naar de boulevard? De Curiestraat is hij naar de boulevard gereden. Dus hij langs de het weg.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 Dat je vader denkt erover, als we geen kiosk mogen... om een kar van 12 meter neer te zetten. Ja. Maar dat heb je ook meer uh, indruk. Dat we dus ruimte. meer ruimte hebben, ja. krijgen. Ja. Dus dat die ruimte zo manoeuvreerbaar mogelijk wordt. Ja. Dat we niet elke uh, ja. dag, morgens en avonds zitten te knoeien. Uh, wat, wat vond hij ervan, van dat ritje? Nou, Hij vond het geweldig. Hij heeft uh, het ook heel serieus genomen. Hij heeft foto's gemaakt, alles heel goed bekeken...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 Nee, Uitvoeren wat nee. um, nee, een bewoner zegt nee. of wat Jaap Kroon zegt. Nee, dat, dat, uh, het, daar ben ik het wel mee. Het dat, he? dat, dat, dat zouden, dat We samen... moeten gezamenlijk Juist. een mooi plan maken. Ja. Daarvoor ben ik ook heel erg sterk voor, voor die kiosken. Dat kunnen parels aan zee worden. Als je dat mooi, mooi, mooi doet. Dan heb je dan geen verkeersbewegingen, enzovoort, ook enzovoort. dat is ook netjes ook. En ja, dus, het, ja. Dat dus, wordt nu ook wel naar... Uh, ja, wel naar op gemeenteniveau wordt er ook wel uh, naar maar geluisterd. Je, je bent ook wel eens kijken bij... Uh, ja, ik ben al bij ongeveer een stuk of tien, twaalf uh, verschillende kiosken geweest. Uh, in Den Haag uh, <coughs> krijg je zelf subsidie als je je hebt neergezet. We hebben het idee om uh, met uh, mensen van de gemeente... Ik neem aan de wethouder en...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 Nee, en, dat schittert er niet. Ja, ik zeg het een beetje... Nee, dat zie nee, je, je niet. Je nee, nee, nee. Nou, dat, wat je gedaan hebt met die meneer van het onderzoeksbureau... dat is natuurlijk eigenlijk wat, wat we veel meer zouden moeten zien. We kom eens uit het kantoor en kom nou eens op de werkvloer... Ja. op de boulevard, op een, noem maar een bouwput op. Ja. Kom daar nou eens ja. kijken. En dat missen we een beetje. Dat nou nou ja, wat jij ook zei van kom mee in met die tractor. En, ja. en, ga die weg ja. volgen en kijk ja. wat er... Dat ja. is nou, nou daar ga ik even nu iets over zeggen dan. Uh, we we zitten in dat... Uh, ook participatie, zeg maar... Kamerlinge-Ornerstraat. Uh, wat we wat, wat daar ah, gaan doen. Dan. En dat die aanslag. ja. De, die maar het gaat dan over ja. die weg. Maar ja. ik heb met Jo Berensen. en nog een paar anderen van onze vereniging... hebben we een bezoek... aan de buurt gebracht. Met het, met het bureau, ja. Witteveen heet dat. Ja. Dat is een ander bureau. En toen is die jongen... Uh, buurmans, heet die... die is met een vrachtwagen...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 Ja, het is weer ja. uh, rustig en we hebben geruild. Jaap is weg en Ariane zit hier bij ons, want die zit van het dierentehuis Kennemerland. <laughs> Wat wij allemaal wel kennen. He? Hallo. En dat zit achter het uh, circuit, zal ik maar zeggen. Ja, ja. in een mooi bochie. In een heel mooi bochie. Ja. Is het druk bij jullie op het ogenblik? Is uh, met... een beetje zomertijd? Ja, met dieren is het wel druk, ja. ja. ja. Vooral pension, hè. Ja. Dus voor de vakantie, ja. O oh ja, dat heb je natuurlijk ook, Als ja. Dus bij jullie in pension komen, hè. Ja, ja dat, dat kakken, is helemaal hè? vol, ja.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 En dan zie je heel langzaam dat het 30 graden wordt, ja, 37 ja. graden Dan denk je shit. <laughs> en dan, uh, dan zie ik vogeltjes uh -huh. op mijn muur met de bek open. Die mogen dan bij ons die drinken. Die vallen van jij het dak. Maar uh, amper. <laughs> ja, de mussel. Maar nou, jullie hebben <laughs> ja. natuurlijk honden en katten. Ja. En, en, konijnen. Of, ja. En konijnen. Ja, konijnen. Ja. In grote getalen. Uh -huh. Zo'n konijn heeft natuurlijk een redelijk dikke vacht. En honden en, en katten hebben ook een vacht. Van ja. dun tot dik.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 Uh, en dan ja, probeer je toch zo een beetje de dag uh, door te komen. En dan aan het eind van de dag nog, uh, doe je alle ronden ronde nog een keer opnieuw. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus als het, als het normaal weer is, dan zijn die honden veel vaker buiten. Ja, ja. maar ja, ja. je wil ze ook wel weer levend uh, ja, afleveren. Ja, ja, ja, maar zo is het wel. Je moet echt, mensen denken, daar vind ik eigenlijk heel veel te gemakkelijk over. Maar je zie je aan, aan zo'n hond dat hij het moeilijk heeft? Ja, dat zie je heel goed. Ja?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 Ja, la, later, te te kunnen, doen. kunnen niks Nee, doen. Ja. maar ja, dan gaan ze bijvoorbeeld zeggen: hou, hou eens op. Weet je? Dan, ja, dan ja, ja, ja. gaan ze dus tegen praten. En dan, ja, dat is. De, la, laten we gewoon. Een kan er niks aan doen. Nee, ja. en probeer toch dat er. Of er nog koele plekjes zijn in huis. Ik heb zelf een hond met, uh, die, die ook veel last heeft van de warmte. en die ja. uh, gaat op de tegels in de badkamer liggen. <laughs> ja, dat ik laat cool. hem gewoon liggen. Coolste, dat is de ja, plek. Ja.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 en hebben dan echt die beesten kunnen dan dagen eigenlijk niet lopen omdat die voedsel gewoon verbrand zijn ja. en al helemaal niet gaan fietsen want dan slaakt men echt neer. Ja dat, dus is het ja. ja, dat is echt vreselijk. Dat mag ja. niet. Dus het advies zou eigenlijk zijn uh, heel even naar buiten om uh, te plassen en te poepen en dan gauw we terug naar de koele ja. koel. Naar plaats. binnen. Ja. En dan ja als je hond van zwemmen houdt s uh, ochtends vroeg en s avonds laat kan je ze gewoon wel even even, even laten zwemmen even in, de in het ja en dan maar ook niet zo lang hè, want als de beesten dan heel veel gaan drinken want het ze natuurlijk mm -hmm. warm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 Ja, nee, dat ja. kan niet. Nee. Dus je moet gewoon zorgen dat hij toch op een of andere wijze koelt. Je, kan, je hebt tegenwoordig overal koelmatten, haal, koelhals, koelhalsbanden. Ja. Ja. Dat soort dingen. Ja. En dan, uh, ja, als je echt denkt, hij, uh, echt hij gaat oud. Uit, dan echt de dierenarts, want ze raken in shock en ze gaan gewoon dood. Want dan, ja. de, de, het bloed gaat klonten, wordt dikker, oh, wordt een okay. beetje stroop. En dan raken ze in shock en dan gaat het mis. Ja. Dus daar moet je wel echt ook snel bij zijn. Want als je daarmee wacht, gaat het uh, mis. Vandaag al in het dierentehuis geweest? Ja, ik heb heel hard staan soppen vanmorgen. <laughs> nou, de, de, de, de omslag is, is eigenlijk al geweest, hè? Van, van 38 ja, naar Ja, de, de warmte zo, is eigenlijk voorbij. Zie je dat gelijk aan de beesten? Worden ze actiever? Ja, alleen nu pas is de warmte echt blijven steken in het pand zelf.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 Dus we kunnen nog wel wat uh, asiel. <laughs> nou ja, we willen ze natuurlijk niet, want het is niet leuk voor de beesten. Maar er is plek, laat ik het Op zo zeggen. Manier, ja. Maar er zijn gewoon zeker nog katten, honden en konijnen die een baas zoeken. Dus okay. nou, uh, dat komt is... vooral langs dan zo. Ja, als dat ik dat is dan even wat ik, ja. Heb. Ja. ik vind het wel grappig dat je ja. Marktplaats en, en Facebook uh, noemt. En ik ben er niet voor, hè. Ik bedoel, nee. ik, zeg, ik zeg alleen dat het bestaat. Ik wil dat niet promoten. Dat ze aanbieden, bedoel oh, je? Nee, hier, hier. want dat gaat heel vaak mis. Mis, Ja. ja. ja.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 Die hem dan kunnen opvangen. Hm. Dus er zijn ja, ja, altijd ja. wel. Uh, eigenlijk lukt het altijd wel. Uh, ja, het is, uh, als, dat je is dus, als je maar. dus een, een, een, een dier zou willen hebben. dan kom je gewoon bij jullie langs. en niet van uh, Facebook of van uh, Marktplaatsen halen. Nee, maar ja, je Differen. ziet natuurlijk wel aan, aan een hond en een kat met een rugzak. Ja, ja. vaak. Dus ja. Het er zitten ook heus wel leuke, maar veel minder dan vroeger. Hm. Dus dat is wel jammer. Ja, dat is jammer. Dat is jammer. Ja. Nou, we weten ja. weer. in ieder geval ja. we weten we weer wat over het asiel. Ja, ja.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 Uh, Pride at the Beach is uh, drie jaar geleden uh, begonnen met drie feestjes. En inmiddels wordt het uitgebreid tot een, uh, een groter programma. Hoe heb jij dat, uh, die, die, die, uh, het begin meegemaakt en de opleving daarvan? Uh, nou, het allereerste jaar was het allemaal nog heel klein, maar vanaf het begin af aan meegedaan, natuurlijk. Um...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 uh, in het begin waren er een paar mensen die wat, uh, wat regenboogvlaggetjes ophingen en, uh, en uh, zorgden dat iedereen welkom was enzovoort. Hmm. Maar uh, inmiddels is het wel zover dat het eigenlijk het hele dorp wel meedoet en dat vind ik hmm. toch wel bijzonder. Je ziet hem uh, een soort verbondenheid, art. maar uh, staan, staan ze ook achter het nut? Ja, dat neem ik aan van wel. Ja. Tenminste, ja. Het is leuk om uh, drie dagen feest te vieren, maar je moet ook, ook uh, wat je ook zegt. De je andere activiteiten doet. een ja. beetje doen. Nou ja, ik, voor, ik kan wat dat betreft voor mezelf spreken, maar. <laughs> ja, dat gaat een beetje het telefoon dit. met Cora afmaken. <laughs> bij, mij, uh, ja, weet je, bij mij is het allemaal. Uh, alles is normaal, dus dat is heel duidelijk. Hm. Maar ik, ik neem toch aan dat, heel, dat sowieso. Sandvoort uh, is een heel tolerant dorp. is. Mm -hmm, dat denk ik dat vind ook. Vind ik, weet je wel wat je hier ziet. Hm. In alle lagen van de bevolking. Het moet allemaal kunnen, weet je ja, wel. Dus nou, ik denk, nou, dat nou, denk, nou, denk ik ook. Prima toch?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 Ja, dan komen de Bubbles Bites ook op het, uh, op het Gasthuisplein. Bij jullie, is ja, het bij jullie? Ja, dat is wel uh, bij ons voor de deur. Dan ja. hebben we hele chille, relaxte muziek. Uh, ja, ik probeer altijd al die artiesten te noemen. Ja, weet dat je, hoeft niet. Uh, uh, nee, maar nou, die die dan zingt, weet dat je wel. Dat je uh, dan. uh, maar dansters? Die, die zien we vanzelf. Dansters uh, ook? Nee, dat is niet s middags. Um, ja. We hebben um, muziek Lissy Osforst en Bertra. Dat zijn, uh, um, dat zijn, die zingen hele relaxte muziek voor tijdens de borrel.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 Uh, organiseert en dingetjes doet. Ja, dan uh, Wordt het toch steeds bekend. Kun je wel weer mee. Ja, ja. superleuk. Ja, ja. Het is een prachtig plein. Zeker ja, nou, omdat, uh, omdat er nu uh, van alles gebeurt. En ja. daar is uh, uh, de Praat er natuurlijk één van. Twee pleinen tegenover elkaar met een doorloop. Ja, en, uh, de ja. Pleine... Het, het centrum wordt gewoon daardoor een beetje vergroot natuurlijk. Weet je, de parade die stopt op de Raadhuisplein. Mm -hmm. En uh, vorig jaar ook hadden we dat, zeg maar, een beetje de, de, de line-up afgestemd op de Raadersplein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 Um, Ik ga even kijken. Imke Marina die komt gewoon op het Raadhuisplein weer. Ja. Ellie Lust opent daar. En, en Roy is, uh, Dongen die presenteert het samen met Dallas Angel op het Raadhuisplein. Ja. En op het Gasthuisplein is uh, onder andere uh, Barry Paf. Die is van uh, Radio 538 en 100%NL. Ja. Uh, Trinix die komt optreden. Dat zijn die drie gasten op hele hoge hakken. Bonnie Sinclair. Bonnie Sinclair komt ontmoet. op het Gasthuisplein. Klopt. Ja. Ja. En uh, ja, dus nou ja, voor, iedereen ja, voor, ja. voor iedereen wat wil. Voor ieder wat wil. Als je de ene kant op wil, dan loop je ja. de ene kant op. Aan de andere kant loop je de andere kant op. En uh, er komt ook nog Miss Queen. Miss Queen of ja, the Beach. De Queen of the Beach is tweede, tweede jaar. Vorig jaar was dat Ashley Die heeft gewonnen. Ja. En uh, zij zal nu ook optreden. En ze zit, uh, het is hoofd van de jury. En er zijn vijf dames die meedoen aan de verkiezing. En van één van die dames uh, wordt Queen of the Beach 2019. Oké. Okay.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 Dan hebben we op 30 juli hebben we een wijn- en muziekproeverij in het Zandvoortsmuseum om drie uur. Daar is de entree 10 euro. En je kan je aanmelden bij info.zandvoortsmuseum.nl Ja, nou die hoort een beetje bij de bij hoort Pride. hoort bij de pride een ja. beetje, ja. We zijn er een beetje doorheen, want de tijd ja. tikt door. Gerrie, ontzettend bedankt voor de medepresentatie en voor ja. de redactie. Want het is weer druk genoeg. Kort, Dank. ja, dankjewel, de muziek ben. en... Uh, ook de regie weer. En dan zijn we er doorheen. de ja, nou ja, uh, want alsnog bedankt dat we even binnen eventjes. mochten zitten. En voor de rest hebben we vanuit de studio... weer een, uh, een leuk ding gedaan. Ja. Ik wens jullie allemaal een prettig weekend. weekend... en een fijne Aha. week. Ja, dat is, uh, dat is leuk. Maar we hebben nog zeven minuten, Ben. <laughs> oh, nou, maar we ja, ja. hadden nog een, een, uh, een... mededeling over wat hierna komt. Gerrie ja. heeft nog een mededeling. Maar heb jij dat staan op jouw... Want ik kan, ja, wel, ik kan het niet... Want rondleven. als uh, Goedemorgen Zandvoort ja. afgelopen is...